1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De jongen die vorig jaar opdook in Berlijn... en zei dat hij jarenlang in een bos had geleefd... blijkt een vermiste Nederlander te zijn. De jongen beweerde dat hij alleen Engels sprak. Hij zei dat hij vijf jaar in een bos had gezeten met zijn vader... nadat zijn moeder was overleden. Het lukte de Duitse politie niet om zijn identiteit vast te stellen. Daarom werden in gisteren foto's van hem gepubliceerd. Klasgenoten van de jongen herkenden hem. Hij komt uit Hengelo en is nu 20 jaar...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 Het piramidespel van Stanford zou 20 jaar hebben gefunctioneerd. De 62-jarige Stanford werd in maart schuldig bevonden aan 13 van de 14 aanklachten. Hij had duizenden investeerders gedupeerd door hun geld door te sluizen naar zijn eigen bankrekening. De Birmeese oppositieleider Aung San Suu Kyi is tijdens een persconferentie in Bern onwel geworden. Ze moest overgeven en werd daarna snel weggeleid. Suu Kyi had eerder al gezegd dat ze zich uitgeput voelde haar, na haar reis vanuit Birma. Suu Kyi is voor het eerst in 24 jaar in Europa. Ze stond in Birma vele jaren onder huisarrest.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 Polderen 3.0 Nederland en het Algemeen Belang, zo heet haar boekje. En We praten over het verdwijnen van structuren... en datgene wat ervoor in de plaats moet gaan komen. Het is niet langer vanzelfsprekend om anderen te ontmoeten... in de protestantse zang zangvereniging of de katholieke voetbalclub. Wat voor manieren, dat is mijn vraag aan u in dit uur... wat voor manieren heeft u gevonden om anderen te ontmoeten? Heeft u zelfs iets bijzonders georganiseerd? En wat voor verschillende mensen heeft dat u opgeleverd? 0800-1121, dat is het gratis telefoonnummer van Kazeluna, 0800-1101. Twitteren kan hashtag Dumos of hashtag uh, Kazeluna. U kunt mailen naar kazeluna.ncv.nl. Mevrouw van der Zon, goedenacht. Ja, goedenacht. U mag het zeggen. Ik, ik mag het zeggen? Ja. Ja. Um, uh, ik ben me ervan bewust dat er hele nieuwe structuren nodig zijn in onze samenleving. Vooral ook omdat er zoveel ouderen komen. En uh, ja, die moeten toch ook een plaats hebben. En er wordt vandaag stond in de Volkskrant uh, een groot artikel... Uh, wat er mogelijk zou, zou kunnen zijn, uh, weer bij de kinderen gaan wonen. Nou, ik moet er niet aan denken. En, uh, Want u bent zelf ouder? Ik, nou, ik word 80 in december. Ah ja. Ja. Maar ik uh, woon in Amsterdam in een woongemeenschap. Uh -huh. in een, vroeger werd het een woongroep genoemd. Maar wij, uh, wij zeggen dat het een woongemeenschap is. Het is een hele neutrale uh, uh, woongemeenschap. Er zitten van alles en nog wat mensen zitten erin. Het is niet zo groot. Helemaal aan de rand van de stad... Het is gebouwd als een hofje om een mooie gemeenschappelijke tuin heen. En we wonen hier met z'n, ik denk 27, 28 mensen, heel genoegelijk bij elkaar. Ja, dat zijn 27, 28 uh, um, uh, alleenstaande of zijn dat mensen die... Uh... Er wonen ook nog wat echtparen bij ons. En uh, paren ook, uh, twee, uh, Ja, hoe moet ik dat zeggen, homoseksuele mannen wonen hier samen. En uh, veel alleenstaande uh, oudere dames... Ja, natuurlijk. En zelfs tot uh, voor kort, maar die zijn nu naar een bejaardenhuis in Limburg, weer naar het moederhuis uh, verhuisd. Drie nonnen. Ah ja. Dus het is heel, heel gemengd. En Ik... in, de, in, in de meest gemengde buurt van Amsterdam. Dus uh, dat woont hier allemaal. Zuidoost. Uh, ik realiseer me even uh, dat ik een verkeerd nummer genoemd heb. 0801121 11. is het telefoonnummer van Casaluna van En uh, niet 1101, dat is volgens mij van Radio 1 overdag. Uh, 0801121, ja. al die nummers zitten in mijn hoofd. Dus dat, uh, nou ja, uh, vandaar. Ik had het helemaal niet zelf niet in de gaten. Um, dat is ons gratis telefoonnummer. Wat heeft u dat gebracht, uh, die ontmoetingen met al die verschillende mensen? Nou, het was zo dat wij woonden hier in Amsterdam-Zuidoost in een mooie eensgezinswoning. Maar mijn uh, man werd ziek. En uh, we konden het grote huis en de flinke grote tuin, konden we dus niet bijhouden. En toen zijn we naar deze woongemeenschap verhuisd, omdat we daar vrienden hadden wonen al. En we hadden helemaal niet in de gaten uh, hoe het eraan toe ging. Dus we zijn een paar keer gaan kijken. En we zijn een paar keer op vrijdag op de borrel geweest om ons voor te stellen. Ja. En toen hebben we ons in laten schrijven. En na tweeënhalf jaar wachttijd kwam er een, een, uh, een appartement leeg. En zijn we hier gaan wonen. En, u moest door een soort balotage heen? Ja, dat, dat wordt dus door de, uh, door de gemeenschap zelf. De, mensen die mogen zelf. de mensen melden zich aan, krijgen een inschrijfformulier... worden uitgenodigd op de, op de borrel op vrijdag... En dan, uh, ja, dan worden ze voorgedragen ja of nee. En daar beslist dus de hele woongemeenschap over. Maar ik vroeg u net, uh, wat heeft u dat gebracht? En, en, in feite zegt u, ja, de woonruimte zal ik maar zeggen. Maar de, de, de menselijke kant, de contacten, wat, wat heeft u dat uh, opgeleverd? Nou, dat zei ik ook al, omdat er vrienden van ons al woonden. En uh, mensen uit, uh, uit Zuidoost allemaal. En uh, ja, je, je meldt je aan. En je wordt dan geaccepteerd door de hele... Uh, door de hele groep. En dan moet je je uh, in het geheel inzien te werken. En hoe gaat dat, dat inwerken? Uh, ja, uh, uh, ja uh, het is zo dat vrijdags hebben we een, een borrel... en daar worden de mensen dus verzocht om uh, wel naartoe te komen. Want dan spreek je elkaar echt. En uh, ja, wat doe je nog meer voor de groep? Als er iemand ziek is, dan... Uh, uh, breng je zo'n pannetje soep of je, als, de, als er een beest is, dan laat je de hond uit of je brengt een half broodje mee. Ja. En zulke dingen, en dat, uh, dat, uh, ja, dat uh, integreer je dan uh, in de groep. Ja, U zegt, u zegt dat al alsof het de normaalste zaak van de wereld is. maar ja, met juist, is het ook. Je, nou ja, maar juist in die grootstedelijke omgeving is het helemaal niet meer gewoon dat mensen uh, überhaupt nog weten wie een buurman of vrouw is. Ja, dat denkt u, maar dat is in Zuidoost, hier in Amsterdam-Zuidoost, helemaal niet het geval. Als je hier in het buitengebeuren, want het is hier vlakbij, heel erg mooi, het treingebied. Als je daar gaat wandelen, de mensen groeten elkaar allemaal, ook op straat ook. De mensen groeten elkaar. Het is, het Zuidoost is een hele sociale buurt. Ja. Goed, ja. uh, um, um, ik, ik geloof je, maar ik bedoel natuurlijk niet alleen Zuidoost, de, maar ik bedoelde gewoon echt de, de stad. Uh, en niet alleen Amsterdam, maar ook de andere grote steden in Nederland, waar mensen natuurlijk toch, toch heel vaak uh, enorm langs elkaar heen leven. Ja, dat is ook zo, maar als je dus in zo'n gemeenschap bij elkaar woont, elkaar groet iedere dag, elkaar kent bij de naam allemaal, ja, dan, dan groeit er vanzelf toch een, uh, een gemeenschapsgevoel. Ja, goed. Het heeft u in ieder geval een, een, een, een mooie woonomgeving opgeleverd. Ja, het is inderdaad, want iedereen is gewoon jaloers. Het zijn hele mooie appartementen en uh, zijn onder patronage van een woningbouwvereniging. Dus er zijn ook nog, de huren zijn uh, betaalbaar, laat ik het zo zeggen. Uh, een, een prachtige tuin die goed onderhouden wordt. Dus het is inderdaad een hele prettige omgeving. Goed, ik wil u hartelijk danken, mevrouw van der Zon. Tot u dienst. Een hele prettige, prettige nacht. Dank, dank voor het bellen. Ja hoor. En een fijne 80e verjaardag als die er binnenkort inderdaad aankomt. Ja, nou dat hoop ik wel. En wij hebben een grote zaal hier zo mooi ingericht... met een keuken waar alles erop en eraan is. Dus daar vieren we het feest. Oké, okay. niet te veel reclame maken, als woont uh, straks heel Amsterdam daar. <laughs> zeg bedankt hè. Ja, dank u wel. Dag. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Wat voor manier heeft u gevonden om anderen te ontmoeten? Daar ben ik benieuwd naar. Naar ontmoetingsverhalen en manieren om dat voor elkaar te krijgen. Tim Bootsman, goedenacht. Goedenacht. Tim, je bent buschauffeur, begrijp ik? Ja, dat klopt. Mooi verhaal trouwens. Ja, mooi. Ja, met alle respect. Maar zoals die mevrouw dat stelde... en uh, dat is vast niet waar, maar het klonk een beetje zo... Alsof door uh, al die uh, oud-hoze mannen er zoveel alleenstaande dames daar woonden. Dat was het eerste wat mij opviel. En um, naar jou toe, het is niet alleen daar in dat Amsterdam, maar ook in Rotterdam hoor. Dat Gelukkig. mensen elkaar tegen blijven komen. Gelukkig. Ik... Jazeker. Ja, ja. Hoor, waar, ik, ik heb uh, op Middenland gewoond, dat is uh, Rotterdam-West. Mm -hmm. uh, en uh, nou, daar zaten we gewoon op de zomerdag uh, in een heel smal straatje. Met uh, Jens en alle mensen uh, uit alle winstweken en uh, van alle leeftijden bij elkaar. Ja, ja. En, en gewoon gezellig biertje erbij, een beetje een beetje kletsen, colaatje erbij. Ja, uh. potje thee, uh, uh, wat te drinken. En uh, nou ja, uh, uh, als het zo uitkwam, dan uh, werd er op de achterdeur van de jury geklopt van... joh, kan jij wat te knagen veroorzaken? <laughs> <laughs> en dan kwam er gewoon een gigantische hoeveelheid eten op tafel, op de, op de picknicktafel. Ja. En, uh, nou, dat komt tot... Uh, tot Vannacht doorgaan hoor. Dat was hartstikke leuk. Ja, ja. Maar inmiddels nou... woon ik trouwens niet meer op Middelland, woon ik in Noord. Nee, ik hoorde je al in de verleden tijd praten. Uh, en is het op Noord anders? In Noord? Uh, ja, het is wel anders. Maar gewoon doordat de omstandigheden anders zijn. Maar ook hier uh, maak je praatje pot uh, met de buurvrouw van uh, negentig van uh, of met uh, de, de buurmeisje van zes. Uh, van, van of, nou ja, uh, vul me in, dat maakt allemaal niet uit. Tim, je bent uh, buschauffeur, dat betekent dus dat je heel veel mensen ontmoet, neem ik aan. Ja, daar gaat het over. Da dat is dat vak, vooral mensen ja. ontmoeten. Ik heb, ik heb er ook een boek over geschreven. Ik ben op zeker moment, ben ik een van die ontmoetingen, ben ik maar eens gaan vangen in een kort verhaaltje. En uh, toen ik dat een paar weken in mijn tas had met in mijn achterhoofd van zo, en wat dan? Toen gebeurde er weer iets wat uh, gewoon opgeschreven moet worden. En er is uit de klauw geriert en daar is beschrijvingen uit voortgekomen. Bus ja, busschrijvingen? Ja, beschrijvingen. Daarin uh, beschrijf ik allemaal ontmoetingen op de bus. Met, uh, nou ja, in, in, in echt korte verhalen. Omdat de ontmoetingen zelf natuurlijk ook uh, door de bank genomen kort zijn. Ja, maar je, je, hebt, busje, je, je, hebt, je hebt het niet over touringcarbussen. Uh, je hebt het over nee, lijndiensten. Gewoon in het openbaar vervoer, Lijndiensten, ja. Maar wat, wat uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, geef eens een voorbeeld van zo'n mooie ontmoeting. Nou, weet je wat? Geef jij nou eens... Dit, dit hebben wij overigens voor, uh, voor, voor Jens en alle mensen die mag luisteren. Niet, uh, niet afgesproken. Maar het lijkt me wel een aardige. Geef jij nou eens aan... Uh, iemand uit een bepaalde groep... waarvan je denkt van nou... Uh, mensen uit andere groepen komen die bijvoorbeeld niet tegen... of misschien minder... Uh, en ik kijk eventjes, ik heb hier een kleine zestig verhaaltjes, uh, of er daarvan eentje tussen zit. Oké, okay, dus ik, ik benoem iemand uit een groepering waarvan ik denk van... Ja, nou, die... uh, bijvoorbeeld. Die spreek ik heel weinig. Ja, dat, is, dat, dat, vraag, dat vraag je bijna, ja, om het verkeerde. Yes. Of juist dat je ze wel allemaal langs ziet komen, maar dat je er eigenlijk heel weinig contact mee hebt. Ja. Wat jij wil, of wat je niet wil. <laughs> nou, het grap is dat ik Maar dat heeft natuurlijk bij mijn werk te maken. Want ik, ik zat even snel in mijn hoofd en probeerde ik een paar te verzinnen. Maar die kom ik eigenlijk altijd tot tegen. Uh, maar uh, goed, pak er eens even eentje uit. Uh, een, uh, uh, een alcoholist. Een alcoholist. Ga ik eens even bijpakken. Ik heb hier de dienstregeling voor me. En uh, nou, hier... Een gesprek met een alcoholist en Tim Bootsman. Het verhaal heet dan ook alcohol. Reeds tientallen jaren worden campagnes gevoerd om deelname aan het verkeer en alcoholconsumptie steeds te scheiden. Gedurende mijn loopbaan als buschauffeur heb ik in een enkel geval meegemaakt dat deze boodschap bij een collega niet was aangekomen. Die was snel collega af. Vaker gebeurde dat chauffeurs behalve van de weg ook te veel van iets anders gebruik maken. Met zogenaamde blaasvuiken tracht de politie en zo goed mogelijk van de weg te halen of liever nog te weren. Voor velen die drinken is de bus een goed vervoermiddel. Onder hen zijn incidentele drinkers. Die zwijgen meestal en kijken glazig voor zich uit. Als het tegen zit, kotsen ze de wagen vol. Incidenten liggen op de loer. Gewoonlijk gaat het om gewoonte drinkers. Zelfs als die niet merkbaar hebben gedronken, blijven ze minstens een zweem van de fles om zich heen houden. Tot doen ze niet. Het oplossend en conserverend vermogen van alcohol lijkt hen daarvoor te behoeden. Ze staan als het ware op sterk water. Sterke verhalen en dito-grappen schudden ze zo uit de mouw of zuigen ze ter plekke uit de duim. Het camoufleren is hen zo'n sterke natuur dat het mij zou verbazen als de bedenken van camouflageuniformen geen drinker zou zijn geweest. De natuur geeft haar geheimen desondanks prijs. Aan teint of huidstructuur herkent de geoefend oog de een passagier vertelde dat zijn vrouw in verband met vroege drankgebruik... verplicht was opgenomen in een kliniek. Voor die opname had ze schoonvader gezorgd. Wekelijks mocht zij voor 24 uur met haar man mee naar huis. Het kostte hem enige uren zich openbaar te laten vervoeren van huis naar kliniek. Eenzelfde aantal uren reisden zij samen terug. Zijn zorgzaamheid naar haar bij in- en uitstappen was opvallend en aandoenlijk. daarna zou het tafereel zich in de omgekeerde richting afspelen. Op weg naartoe of alleen terug luchtte niet bij mij zijn hart. Schoonvader en kliniek konden op weinig sympathie rekenen. Vooral, die laatste, sorry, vooral op die laatste waren ze pijlen gericht. De machteloosheid van de man werkte tederend. Van de 24 uur die ze samen hadden, gingen aanzienlijk delen op aan reizen. De man verlangde zo naar gewoon, huiselijke rust. En waar gunde ik die man dat? Bij hem had alcohol ook geknoeid met de remmen. Vrijmoedig werd gesproken over eerste keren, tweede huwelijken, driehoeksverhoudingen en andere vieringen. Alweer geruime tijd geleden reed hij met mij het eerste deel van zijn reis om haar te halen. Ten overvloede erkende hij de ochtend wat bier te hebben gedronken. Hij hoopte de geur nog te camoufleren. De angst was dat zijn vrouw niet aan zijn zorg zou worden toevertrouwd. Voorzichtig hield ik hem de spiegel voor. Het leek hem een totaal nieuw inzicht te verschaffen. Waarmee hij met Jenna zou instemmen. Ah, Sindsdien heb ik hem niet meer gezien. Ik vind het een prachtig verhaal, Tim. Uh, ik vind, je, had, je had een beetje inleiding nodig. Maar, maar toen, de, uh, toen de twee instapten, uh, toen was ik weer vol bij de les. Hartstikke mooi. Als mensen denken, nou, die verhalen van Tim, die vind ik wel leuk. Uh, uh, is er een makkelijke manier om aan je boek te komen? Nou ja, uh, beschrijvingen@hotmail.com. Lijkt me een goeie. Goed zo. Tim Bootsman, ik wil je hartelijk danken voor jouw verhaal. Met alle liefde. En heel veel plezier. Wanneer zit je weer op de bus? Uh, morgenmiddag. Goed zo. Nou, mooie rit. Oké, okay, dankjewel. Hey, dankjewel. Ga je goed. Dankjewel. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Op wat voor manieren um, heeft u gevonden om anderen te ontmoeten? Daar hebben we het over in dit uur. Arie, goedendacht. Nou, ja, goedenacht. Nou ja, hallo. Hallo. Ik hoorde je gewoon maar ontmoeten, ontmoeten en bereiken... Mm -hmm. ...dan kunnen oude structuren kunnen dus echt wel werken. Vertel. En, en ik, nou, vertel. Nou ja, ik uh, woon in een wijk... ...en daarna hadden ze me een beetje benaderd... ...want ik had dan wat ervaring. Die mensen willen hun huurwoning kopen. Mm -hmm. Nou, daar komt de oude structuur naar voren. Uh, de vereniging bestaat nog. Dus mensen worden lid van die vereniging en gaan stemmen. Maar dat is wel even werk... ...om die mensen dus uh, ja, eigenlijk een stukje voorlichting te geven... Dat je met het lidmaatschap gewoon die verkoop in die wijk van die huurwoningen kan stemmen. Ja. Uh, en in dat, dat soort het... gevallen dan werken die oude structuren prima? Ja, prima natuurlijk. Want je, je, het, uh, Dat mevrouw zei van de directeur van met zijn woningbouwvereniging. Nou, die directeur is in dienst bij die woningbouwvereniging. En die mensen hebben wel degelijk zeggenschap met het lidmaatschap. Ja. Die bepalen wat in die wijk gebeurt of dat er uh, een flat gesloopt wordt. En beginnen ze allemaal die jammer en handtekeningen ja. uh, te zetten. Maar uh, kijk eens wat aan de hand is en roep niet meteen ik heb geen tijd. Ja, ja, ja. ja dat, ja, dat is de heel mooi. Maar goed, tegelijkertijd die woningbouwvereniging, Arie, dat weet je natuurlijk ook. Er is heel veel over ja. te doen, juist omdat een aantal bestuurders vol aan de halen zijn gaan met ja, uh, heel goed. allerlei plannen. Ja, Ja, nee, maar omdat die leden niet komen. Ze, ze, ze, ze hebben een eigen koninkrijkje en ze doen wat ze willen. Ja. Dus dat, dat lidmaatschap, dat is van belang. Zo is de club ook opgericht. Maar is, is wat jij zegt eigenlijk dat, dat heel veel mensen eh, ten onrechte denken dat ze geen invloed hebben? Ja, ten onrechte. En ze lopen te slapen. Ze gaan op vakantie de hele wereld over naar Thailand en weet ik wat. Maar in hun eigen staat kennen ze niet eens tegen hun eigen boom in de straat piezen. Ja. zo stom, af en toe. Ja, nee, nee, ik, ik, ik snap heel goed wat je zegt. Uh, dat geldt ja. voor woningbouwverenigingen, maar als het dan gaat om, om de gemeente bijvoorbeeld. Hè, want daar erg veel mensen zich aan, terecht of niet. Uh, ja. dat, dat er soms dingen gebeuren in de wijk, waar ze zeggen, ja, luister eens, als je naar mij gevraagd had, uh, liever niet. Nou, nee, moet je luisteren. Bijvoorbeeld nou, uh, dan ga ik eventjes terug op die cirkel van die huurwoningen. Dan gaan die mensen allemaal lopen naar de gemeente. En dan gaat een wethardiger roepen, ja dat kan niet. Dan staat er in de, in de wet volkshuisvesting dat die gemeentedag daar geen pest mee te maken hebben. Dat het een aangelegenheid is van die vereniging. Dus die vereniging heeft kleinschalig ook kracht. Als die leden maar komen en iedereen kan lid worden. Al word je met z'n drieën lid in de familie. Dus ja. je hebt, je hebt dus een hele sterke kracht in. Ja, ja. Gebruik het, uh, gebruik je invloed. Uh, en denk niet te snel dat het toch allemaal niks uitmaakt. Nee, niet zeggen ik heb geen tijd, want dan word je wel eens misselijk van om je heen. Of niet? Ik ja, Ik heb geen tijd, ik heb geen tijd. Ik hoor het me of ook wel eens zeggen als ik heel eerlijk ben, Ari. Ja, ja. Ja, het is soms een beetje makkelijk misschien. Goed, Goed makkelijk, ja. Ik wil jou hartelijk danken dat jij uh, um, hierover kwam vertellen. Ja, ik kan er niet meer over zeggen, want zo simpel is het. het precies, dat hoeft ook helemaal niet. We gaan er lekker een einde aan breien. Dank voor het bellen, ja, Oké, okay. tot ziens. Dag 0800-1121 is het telefoonnummer van Casaluna. Wat voor manieren heeft u gevonden om anderen te ontmoeten? Heeft u iets bijzonders georganiseerd of een leuke manier gevonden... om dat voor elkaar te krijgen? Wat voor manieren? 0800-1121. Het was in tram 7. Ik was van mijn werk op weg naar huis. Ik zat wat te lezen. In een boek Toen kwam ze binnen Een mooie meid met donker haar Ze zag me zitten En ik haar Haar telefoon gaat Ze heeft een hele mooie stem Ze lijkt te huilen Dan gaat ze zitten een bank of twee van mij vandaan, ze kijkt naar buiten En er gaan tranen van haar ogen naar haar mond, hoek naar haar kin Op haar rode leren jas, haar rechterhand gaat naar haar tas En pakt een zakdoek en ik heb het echt niet meer Of juist te pakken, haar sexy rode hoge hakken en haar rokje en haar lippen dat ze verdrietig is. Maar God, wat is ze mooi? Zo mooi, zo mooi. Zaluna Frank Dumoche. Ik kan veel zeggen van de heren, maar zingen kunnen ze en mooie muziek maken kunnen ze ook. Dennis van der Ven en Jeroen van Koningsbrug. Jurk heten ze samen. En Tram 7 heet het liedje. We hebben het over uh, bijzondere mensen en vooral bijzondere ontmoetingen. Wat voor manier. Ontmoet u andere mensen misschien wel op een hele leuke en bijzondere manier. 0800 1121 is ons telefoonnummer. Ik heb meneer Louis aan de lijn. Goedenacht. Goedendag. Ik doe ongeveer mijn 84ste levensjaar. Ja. En ik heb een echo op de telefoon. Ik heb mijn radio uit. Ik heb een echo op de Hele hinderlijke echo op de telefoon. We gaan proberen daar een eind aan te maken. Oké. Maar doet u, nou. doet u maar alsof u het echt niet hoort. Als nee, nee, nee, nee. Op wat voor, wat voor manier uh, ontmoet u andere mensen? Nou, ik, ik doe dat zo'n tien jaar. Ik ben nu mijn, ik mijn 84ste levensjaar. Uh, en ik zeg het altijd heel eenvoudig. Maar dat moeten de mensen even begrijpen. Als u uw lief verliest hè, door overlijden... Ja. dan noem ik u een collega. Want we weten pas wat dat is... Als dat gebeurt, voor die tijd kunnen we praten, kunnen we over plannen maken enzovoort. Hoe lang geleden bent u uw partner verloren? Tien jaar geleden. Oké. Okay. Daardoor ontmoet ik heel veel mensen van verschillende leeftijden. Wel ook veel ouderen. Want ik zit dan ook op een camping en ieder jaar vallen daar ouderen weg. Dus ontmoet ik of de man die ik nou ja. Ken van de camping, wel niet zo heel persoonlijk, maar de mensen die op een camping, die ken je. Vooral als je lang kampeerder bent. Ja. En eh, nou, dan komen er, gesprekken, komen er gesprekken tot stand. Maar begrijp ik goed eh, dat u, eh, zodra er iemand overlijdt, bijvoorbeeld op de camping, eh, dat u dan echt contact opneemt met, met de nabestaanden? Ja, meestal ga ik naar de crematie of daar de begrafenis. En dan zeg ik wat. En dan, uh, nou ja, dan uh, krijg ik contact met die mensen, soms met de, met de hele familie vaak. Mensen die u eigenlijk helemaal niet kent of slechts vaag kent? Uh, uh, ja, uh, nou ook, ook mensen die je kent natuurlijk. Ook, ook bijvoorbeeld uh, familie of verre vrienden of uh, vroeger uh, kennis waar ik het van hoor. Ja. Uh, uh, die kennen mij dan wel. Uh, maar het aparte vind ik, ik ontmoet dan uh, mensen die net als ik als het onverbast en dan vrij snel nog soms ook gebeurt... Uh, <coughs> dat je eigenlijk van niks weet. Ja, je kan alles bepraten, wil dit en wil dat. Maar degene die alleen, dat zeg ik ook heel vaak tegen mensen... die nog met z'n tweeën leven... geniet elke dag van het leven en hou van elkaar. Ja. Want dat is heel belangrijk. Ja, maar, maar sorry, even, even terug naar, naar uw, uw rol. Want u zegt, ik ben tien jaar geleden uw eigen vrouw verloren. Ja. Uh, u ontdekte toen dat dat een moment was, hoe raar het misschien ook mag klinken... dat u heel veel contact... ...kreeg met andere mensen tijdens die begrafenis? Nee. Ik, ik ervoor... ...wat u nog niet ervaren hebt waarschijnlijk, hoor. Ik weet niet hoe oud u bent of iemand verloren bent. Ik ervoor wat een partnerverliezen is. Okay. En we hadden alles uh, samengesteld. Muziek en uh, weet ik veel. Maar dan blijf je alleen achter. En ja. wat doe je dan? Helder. Ik kom nu mannen tegen die uh, niet eens koken kunnen... Uh, ...vrouwen die alles aan hun man overgelaten hebben, financieel. Die komen bij mij vragen, hoe is de belasting? Alleen maar doordat ik uh, uh, laat zien of laat horen dat ik er ben. Ik heb het dan, zo'n grammatisch zeg ik ook... ...spreek heel weinig tegen de familie... ...want de kinderen die komen dan ook wel naar me toe... ...maar ik zeg daar tegen degene die alleen achter... ...daar spreek ik eigenlijk alleen persoonlijk tegen... Nu zijn wij collega's. Ja. Want ik weet niet hoe het gaat. U weet tegenwoordig in de moderne tijd... wordt er helemaal niet over nagedacht. En als iemand overlijdt... dan zeggen ze er een half jaar... en je praat er nog over in bepaalde mensen onder elkaar. Ja, dat moet nou over zijn, hoor. Je, tegen een man zeggen... er zijn uh, vrouwen genoeg. Mm. Dus neem een andere vrouw, man. Mm -hmm. En, en, en, en die, u zegt... In die contacten die u dan daarmee oproept... kom je opeens uh, mensen tegen die vragen... kunt u mij me helpen met mijn belastingaangifte? Kunt u dat dan ook? Doet u dat dan ook? Nee, da daar wijs ik dan de mensen voor waar ze terecht kunnen. Dus bij, een, een, uh, bij de bond, bij bonden of op dat manier. Hè? Ja. Maar dat is vaak de aanleiding voor de eenzaamheid die daarachter zit. Want die mensen voelen zich eenzaam. Ja. Dus ze vragen dan over de belasting en daarna een paardje even... En dan komt naar voren, ja, hoe doe jij dat dan? Hoe ben jij daar doorgekomen? Ja. Want bijvoorbeeld een van de dingen die ik heel vaak aanraad tegen de mensen uit ervaring, dat ik zelf ben gaan doen. Wij hadden een bepaald leven waardoor nou ja, heel veel mensen opvingen al. En dan s'avonds praten we met elkaar wat we met die mensen doorsproken hadden, hè? doorgesproken hadden, voordat we gingen slapen om het even kwijt te raken. En toen mijn partner overleden was, toen heb ik. Uh, nou ja, sommigen noemen het een dagboek. Nou, oké, okay, noem het dan een dagboek. Maar ik schrijf nog altijd elke dag aan mijn vrouw wat ik meemaak. Ja. Dus zoals ik vroeger met te praten, s'avonds over de dag, zo doe ik dat nu, dus schrijf ik dat op. En dat is misschien heel gek. Maar je kan dan dingen kwijt die je nergens anders aan, aan kwijt kan, want ja. die kinderen. Die weten niet wat het een partnerverliezer is. Ja. ja Over bepaalde ja. dingen kun je niet praten. Ja. U heeft dat uh, wel meegemaakt. U bent daarmee een gesprekspartner. En en hoe lang blijft u dan zeg maar in uh, die mensen uh, uh, bijstaan op de een of andere manier? Nou, uh, uh, bijstaan. Ik bel ze op de verjaardag. De verjaardag van hun partner. En dan ben ik even met mijn gedachten bij hun. Ja. Uh, uh, uh, ja, dat kan vijf, dat kan tien jaar duren. Er dat, dat, dat zijn mensen die ik... Uh, nou ja, na, na, zo, na twee jaar ben ik daarmee begonnen. En daar heb ik nog steeds contact mee. Oké. Okay. Uh, ik heb bijvoorbeeld... Dat gaat helemaal niet daarom. Maar ik krijg bijvoorbeeld 60 nieuwjaarskaarten. Ik stuur ook uit. Dat is altijd even. En ja, op, op de dag van overlijden... Uh, bel ik de mensen even. En dat doen ze met mij ook. Ja, yeah. Ja, ja, ja. Ik feliciteer dus bijvoorbeeld... met de verjaardag van hun man. Dat vinden, vinden u misschien heel gek. Maar die mensen vinden dat heel gewoon. Want die hebben ja, die, die het altijd gedaan, weet je wel. Als die man jarig of die vrouw... en ja, dat, dat, dat vierde je samen. Ja, ja. Goed, ik. Um, u begrijp wat ik bedoel. Ik begrijp, ik begrijp uh, volgens mij heel goed wat u bedoelt. En volgens mij uh, is, is datgene wat u uit uw hart doet uh, voor heel veel mensen ontzettend belangrijk. Ja, want ik, tegenwoordig, ja. Uh... Uh, praat u wel eens over de dood met uw collega's? Of met, mm. met, met, met uh, de mensen heen? Ja, waarschijnlijk wel met uw partner. Nou ja, ik, ik, ik, ik zei het straks wel heel even in het eerste uur. Ik ben uh, vorige week in, uh, in Frankrijk geweest voor de Alpe d'Huzesse, de fietstocht. Uh, ja. En daar lopen natuurlijk ja. heel veel mensen rond met hele zware verhalen. Mensen die te maken ja. hebben gehad met nou, verlies dat, ja. door kanker van vriend, familie, uh, ja, kind. En dat, dat is heel zwaar. Uh, dus, dus ja, dan praat je erover. Uh, ja. En dan ben ja. Ik alleen maar... ja, dat... dat... Dat In die situaties wel. Ja, He, dus dat is. Uh, maar, maar normaal gesproken zeker niet, en ik ben het, heel gelukkig dat ik, dat ik alleen maar tot nu toe althans uh, gezonde mensen omheen me heb. Dus, ja, ja dan, dan kan het heel ver uit je leven zijn. Dat, uh, dat... Ja, maar kijk, je kan er naartoe groeien als iemand een ziekteproces hebt, dan groei je naartoe en dan kom je. Maar één feit blijft: het alleen blijven is voor jou alleen. Ja. Oké, okay. goed. Dank uh, uh, meneer Louis dat u uh, gebeld is uh, en, en heel veel uh, uh, succes met... Uh... Ja, en het heeft mij natuurlijk ook ontzettend veel geholpen, hè? In de verwerking van de rouw? Ja, van, van gewoon dingen dat je van andere mensen hoort die het weer heel anders doen dan jij, ja. En ja. dat kan ik weer gebruiken voor andere mensen. Dus ik heb uh, een luisterende oor, heb ik dan. Uh, dan heb je... Voor heel veel mensen heb je verschillende, nou niet oplossingen... maar je zegt, hé, hey, uh, uh, uh, uh, wat denk je van dit? Wat, uh, hoe zou je, kan je het zo eens niet doen? Ja. Doordat andere mensen het weer heel anders oplossen als ik heb gedaan. En dat heeft ook zo weer zijn waarde. Ja. Ieder op zijn manier. Dank voor ja. het bellen. Ja, oké. Okay. En een hele prettige nacht. Dank ja, u wel. Voor ja, voor dank u. Dag. Dank u. Uh... 0800-1121, dat is het gratis nummer van de Waar willen we het over hebben? Over manieren om anderen te ontmoeten. Um, vroeger was het wat makkelijker misschien, uh, of in ieder geval anders. Ik weet niet of het makkelijker was, maar uh, dan, dan, dan waren er uh, de oude zuilen nog... en de verenigingen die hoorden uh, bij die zuilen. Dus als je uh, van de een of de andere uh, kunnen was uh, of um, geloof... dan kwam je vanzelf terecht in die social circles... Maar dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend meer. Dus is de vraag, op wat voor manieren doet u dat nou? Misschien heeft u wel een hele leuke manier gevonden om andere mensen te ontmoeten. Misschien omdat het muziek is dat u bindt. Misschien omdat het eh, paracelen is of verzinbaar aan zij staat. Maar in ieder geval een manier om elkaar te vinden en te ontmoeten. Op een bijzondere plek of op een bijzondere manier. En de vraag is, wat heeft u dat gebracht? Wat voor mensen hebben u? Uw pad gekruist daardoor. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kaaseloune. 0800-1121, u kunt mailen naar kaaseloune.ncv.nl of twitteren hashtag Dumosh. No, no, no, no, no, no, no, don't sing this song. No, don't sing this song. no, no, no, no, no, no, no, don't sing this song it belongs to pf sloan i have been seeking pf sloan but no one knows where he has gone no just smile and read the rolling stone while he continued singing. Het is toch de categorie hard rock als je de rest van de muziek van Rumor een beetje kent. Dat is een hele goede zangeres die hele rustige muziek maakt. P.F. Sloan heette dit liedje. Het komt uit van haar tweede album, Boys Don't Cry. P.F. Sloan is een Amerikaanse zanger, guitarist, songwriter, producer. Had de volgende jaren 60 succes. Ik lees even een mailtje voor van Peter Rijsdijk. Peter heeft goedemorgen. We kwamen in Salier wonen toen het WK in 2006 bezig was. TV hadden we nog niet. Dus voor de wedstrijd Nederland-Portugal naar het Dorpscafé. Het werd een rare match. Met oude komt hij weer 14 gele kaarten. En iedereen sprak er schande van. Portugal won met 1-0 en haalde daarna de halve finale. Omdat we na het verlies van Nederland voor de Portugezen bleven juichen... konden we niet meer stuk in het dorp. Mevrouw werd lid van het kerkkoor en is nog steeds zeer gewaardeerd... omdat ze als enige noten kan lezen. We gaan zoveel mogelijk naar de kroeg vanwege Benfica of Sporting. Aan FC, Sport, FC Porto doen we niet, dat zijn arrogante Noorderlingen. Dat schrijft Peter Rijnzijk uit Salir do Porto. Mijn vraag is... En u op wat voor manieren uh, heeft u gevonden om andere mensen te ontmoeten? 0800-1121 is ons telefoonnummer. Valentijn, goedenacht. Dag. Ik um, heb uh, tegenover mijn huis in de Vinkestraat... heb ik uh, vier plantenbakken staan. Uh, de enige mensen in deze aardbol die niet noemen welke stad ze komen... zijn Amsterdammers. Amsterdam. Amsterdam. Dus jij moet Amsterdammer zijn, oké. Okay. In de Vinkenstraat. ja. En uh, de verste plantenbak staat 75 meter uh, van mijn huis vandaan. En uh, via een, een zelfbeheerpotje heb ik um, het geld gekregen uh, al een aantal jaar geleden om een haspel uh, met 75 meter tuinslang te krijgen. En ik geef elke zomer uh, één à twee keer per maand geef ik die plantjes water. Hoeveel zijn dat er uh, in totaal? Vier, vier, vier plantenbakken. Okay. En dan pak ik natuurlijk meteen ook uh, alle geveltuintjes die aan het stukje zitten, natuurlijk ook mee. En, maar je moet je natuurlijk voorstellen dat, dat 75 meter tuinslang uitrollen. dat is heel gedoe en dat kost je tijd. Ja. Uh, en, en ik woon op twee hoog, dus het gaat van de slang vanaf het balkon naar beneden enzovoort. Maar goed, daar ben je altijd een uurtje of wat mee bezig. Maar in die tijd dat ik die plantenbakken water geef. En die gevelteintjes. Dan lopen er altijd mensen langs... die ook in mijn stukje van de straat wonen. En dan maak je dan een balletje mee. Ja. En zo kom je gewoon op een hele leuke speelse manier. Mensen die om je heen wonen tegen. En iedereen vindt het natuurlijk heerlijk en leuk. Want het zijn allemaal mensen die veel te druk hebben... om, om, om daar, daar iets mee te doen. En die vinden het leuk dat ik het doe. En ik hoor van hun wat, wat ze vinden... over hoe het gaat met, met, met ons stukje van de straat... En ik ga ook wel eens naar de, de wijkraadvergadering. En dan breng ik dat dan weer in. En zo snijd ik het mis aan, aan meerdere kanten. Zij kunnen mij aanspreken. En ik maak een babbeltje met hun. En ik doe er vervolgens weer wat mee in, in, in de wijkraadvergadering van het wijkcentrum. Noem, noem eens een verhaal wat jij, of, of iets wat je te horen hebt gekregen van mensen waar je anders niet achter was gekomen? Oh, nou ja, de. de... Iedereen smijt zijn fietsen, maar manier. En, en misschien is mijn volgende taak na, na het uh, uh, plantjes water geven, gaan zorgen dat het stadsdeel, uh, een extra fietsrek... hier mijn stukje van de straat gaat neerzetten. Ja. Ja. Want dat was naar aanleiding van je eigen observaties... omdat andere mensen tegen jou zeiden, het is hier zo'n puinhoop. Beide. Het is altijd en-en, hè. Het is nooit of-of, het is altijd en-en. Oh. Um, het, het kost je tijd, zeg je. Um, uh, maar het brengt je iets moois. Namelijk contacten met je wijkgenoten. Zijn er andere manieren om, om, om, om je, de mensen om je heen te ontmoeten? Nou, ik, ik denk dat dit een hele leuke, eenvoudige manier is... Uh, om, om, om, om jezelf, als het ware, op een bepaalde manier zichtbaar... En, en, en herkenbaar voor, voor de andere mensen te maken. Ze zien dat je de geveltuintjes en de plantenbakken water geeft. Mensen vinden dat sympathiek, want het is gewoon sympathiek om dat te doen. Ja. En als je dan zo bezig bent, ben je natuurlijk ook heel makkelijk bereikbaar en aanspreekbaar voor mensen. En, en, de, en, en voor je het weet, ontstaat er een babbeltje. En, en, nou ja, je, je, je hoort natuurlijk wel eens wat van het leven van de mensen. En dat ga ik ja. natuurlijk niet, dat is natuurlijk privé, dat ga ik je nu, nu niet vertellen. Maar uh, ik, ik denk dat, dat, dat je dus eigenlijk met niet eens zoveel uh, iets, iets kunt doen... ...waardoor mensen jou kunnen benaderen en aanspreken... ...en jij daardoor dus ook contact krijgt met, met andere mensen. En je ook nog een leuke bijdrage levert. Ja, helder. En dat is allemaal, het kan alleen maar positief zijn. Zo is het. Dank voor het bellen, Valentijn. En dat is mijn tip dus ook. En, ga, uh, uh, ga, ga zoiets doen. Ga ook in je eigen straat uh, uh, iets doen. In, in, in, in, in, als je stadsdeel of, of je gemeente of weet ik veel wat zo'n zelfbeheerproject heeft, pak dat op. Wanneer... Dat is een fantastische manier om andere mensen te ontmoeten. die, die misschien geen tijd hebben of zo. Wanneer ga je weer uh, planten sproeien? Uh, van de week. Want het is. Uh, kijk, die plantenbakken. ook al regent het. dan valt er natuurlijk heel veel regen naast. En de plantjes drinken meer dan de regen die erin valt. Dus in de zomer moet ik ze gewoon af en toe. Dan moet ik dus af en toe die 75 meter tuinselen uitrollen. Of ze eventjes weer, weer vol te gieten. Goed. En dat doe ik, doe ik één à twee keer per maand. Het is, dus niet eens, het is dus niet eens zoveel werk. En elke keer als ik het doe... Nee, helder. Je hebt je punt gemaakt. Dank je wel, Feyenoord. Dat was mijn tip. Ik heb, ik heb het gehoord. Dank, dank voor het bellen. Dankjewel. Dag. dag. Hoi. dag. Um, wat voor manieren heeft u gevonden om anderen te ontmoeten? Um, ah Na een van het gesprek in het eerste uur met uh, Yvonne Zonderop. Um, ja, de bestaande structuren die zijn allemaal niet zo vanzelfsprekend meer. Dus we moeten andere manieren gaan vinden om elkaar te vinden. Om elkaar te spreken. Zij heeft het over polderen. Polderen 3.0. Dat gaat ook over natuurlijk de, de bestuurlijke kant. Ik heb het uh, in het uur vooral over de menselijke kant. Polderen 3.0 betekent elkaar ontmoeten. En mijn vraag is... Hoe doe je dat? Op wat voor manier? 0800 1121. Uh, Erik Schipper die, uh, schrijft een mailtje, heel kort en bondig. Hij schrijft: Ik weet het, het is dwars tegen de tijdgeest in, maar ik vind de ultieme ontmoetingsplaats tussen mensen nog steeds de kerk. Jan Broekhuizen, goedenacht. Dag Frank, goedenacht. Hallo, wat doe jij voor je werk, Jan? Uh, nou, wat ik op dit moment doe is eigenlijk niet zo uh, relevant, maar wat ik deed is uh, belangrijk. Wat deed jij? Nou, ik ben vijf jaar lang takelwagenchauffeur geweest. Oké. Okay. En ik realiseer me dat ik op dat ik in vijf jaar lang uh, op een hele bijzondere manier mensen heb ontmoet. Want wat je hebt het over mensen met schade aan hun auto neem ik aan, hè? Ja, ja, mensen met schade aan een auto en mensen met pechgevallen die die de wegenwacht niet kan maken en die je dan uh, verder helpt. Dus... Je bent een soort van sociaal werker en uh, mensen met schade die zijn toch getraumatiseerd, dus die hebben baat bij iemand op een gegeven moment uh, die, die, die die mensen verder kan helpen en eventjes wat afhandelingen kan doen met betrekking tot uh, de auto uh, naar een garage of schadebedrijf brengen. En uh, ik moet je zeggen, ik heb nog steeds contact met sommige van die mensen die ik toen van de weg afgehaald heb. Oh ja? Ja. En waar zit hem dat in? Ja, ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met mijn eigen karakter. En uh, ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met het feit van dat je uh, werk doet, waarin dat je iets voor een ander kunt betekenen en dat een ander uh, een soort van dankbaarheid toont. En uh, ja, je gaat toch met die mensen heel ver. En uh, die mensen leggen de veel ziel en zaligheid leggen in, de, in jouw handen, want jij bent op dat moment degene die ja, hun vooruit kan helpen. En als je getraumatiseerd bent eh, met zware aanrijdingen... Ja, dan kan het zijn dat je niet helder meer kunt denken. Dus dan moet er gewoon even iemand zijn die uh, ja, mensen gewoon vooruit helpt. Ja, je zei net, uh, het heeft ook te maken met mijn karakter, zei jij. Uh, dat denk ik. Waar zit hem dat in? Ja, nou ja, goed, mensen, ja, gewoon contact met mensen, gewoon praten met mensen. En iets verder, iets dieper op de zaak ingaan. En willen om iets voor een ander te betekenen. Dat is uh, altijd, uh, denk ik, een beetje een rode draad in mijn leven geweest. Ja. Kun je nog een, een ontmoeting herinneren? Een specifieke ja. ontmoeting? Ja. Ja, daar zat ik ook aan te denken. Ik, er was een echtpaar met twee kinderen, die waren op weg op vakantie met een aanhangertje. Op de aanhangers stonden wat fietsen, in de aanhangers zat een tent en uh, wat spulletjes. De auto zat volgeladen, enfin, je weet dat wel. En uh, ik noemde mijn wijk of mijn gebied waar ik takelde, noemde ik mijn parochie. En in mijn parochie uh, klapte, tijdens een, een, ja, een kopstaatbossing noemen we het dan maar, uh, klapten die mensen achter, bij iemand achterop. En uh, de, ja, de auto was dusdanig kapot dat ze niet meer verder kunnen, konden. En uh, ja, die man die was natuurlijk helemaal uh, in zak en af, want ja, uh, een oud autootje en het was het laatste, uh, was het, ja ik niet zeggen het het geld, maar. Enfin, en ik, heb, uh, ik denk wel een uur of anderhalf op die man in zitten praten. En ik heb een uur of anderhalf ben ik bezig geweest met die man om te zeggen van... ...ja, je gaat toch op vakantie en je gaat toch door en je, je gaat naar die camping. Ik zorg voor een taxi naar die camping. Jij zorgt na veertien dagen voor uh, vervoer terug. Ik zorg dat die auto op de plaats van bestemming komt. En ik zorg voor een taxi met een trekhaak en jij moet op vakantie. Ja. Dus uh, ja, en uiteindelijk heeft hij uh, gekozen om uh, toch op vakantie te gaan. Zijn kinderen, ja, kinderen zijn op dat moment uh, best wel flexibel. Die zetten zich daar heel snel overheen. En uh, die vrouw die had zoiets van ja, laten we het nou toch maar doen, laten we het maar doen. En, uh, ik krijg nog steeds elk jaar op mijn verjaardag en met kerst krijg ik nog steeds een kaartje en een bootje. Oh, ja. ja, wat leuk, Wel, ontzettend allemaal... leuk. Maar, maar hoe kon jij die taxi regelen? Was, was dat via de verzekeringsmaatschappij? Ja, dat is mijn beroep, hè. dat is mijn werk op dat moment. Die mensen die, die komen met mij mee, ik takel die mensen, ik laai heel dat spul op. Maar nou, het blijkt dat die auto dus niet verder kan vanwege het feit dat de radiator kapot is en dat er vloeistof uitloopt. Dus ja die man die kan gewoon niet meer verder. Ja. En dan gaan wij via een uh, alarmcentrale waar de meneer of mevrouw uh, of bij oh, haar okay. is... ...gaan wij uh, het vervoer verder regelen en dan mogen ze een keuze maken of ze gaan naar huis... Of ze, ze, willen, nou, ze mogen naar een plaats binnen Nederland. En dat, dat is eenmalig. En daarom heb ik ook gezegd tegen hem, jij regelt het vervoer terug. Maar ik regel een taxi, jullie gaan naar de camping. Ik regel een taxi met trekkaart. Ah ja. En jullie zijn blij. Oké, okay, nee, maar het was niet een, een camping in Zuid-Frankrijk. Dat vroeg ik bij al. Nee, nee, binnen Nederland. <laughs> ja, ja, ja. Oké, okay, nou, hoe lang is dat geleden, dat verhaal? Uh, ik heb getakeld tussen 2002 en 2007. Dus uh, dat is inmiddels al meer vijf jaar geleden. Oké, okay. nou ja, goed, desalniettemin. Het is redelijk recent ja. nog. Ja. En wat, wat ontzettend leuk dat je nog contact met die mensen hebt. Tenminste, dat ja, ze jou dat je nog een kaartje is, sturen. Ja. ja, maar dat zijn niet de enige, want er zijn nog meer mensen. die. Uh, maar die, ja, je, je komt dus heel veel gevallen tegen. Maar, uh, maar dit was dan een specifiek geval. En uh, daar had ik zelf ook wel best wel een soort van emotie bij. Want we stonden op een gegeven moment met tranen in de ogen tegenover elkaar. En ik zei, en jij gaat naar die camping. Ja. je gaat het leuk vinden. Dat kan ik me nog heel duidelijk herinneren. Dat ligt ja. nog uh, ja, vers op het net. Uh, uh, en het is nog gelukt ook, want ze zijn uiteindelijk ja, nog gegaan. Ja, ja. Uh, je bent iets totaal anders gaan doen nu? Ja, ik zit nog steeds in de vrachtwagen. Maar uh, ik rijd nu s'nachts een pendeltje vanuit Brabant naar Friesland uh, op en neer. Uh, ik rijd nu uh, s'nachts. Een pendeltje? En wat pendel je dan? Ja, ik pendel... <laughs> beetje onsmakelijk om te zeggen over de radio, maar ik pendel kadavers. Ah, ja, ja. ja dierlijke kadavers mag ik hopen. Ja, ja, ja. En, en wat, wat voor dieren? Uh, van alles. Uh, 2% van onze veestapel valt om. En uh, die moeten vervoerd worden. Die gaan naar een destructiebedrijf uh, in het zuiden van het land, in Brabant. En uh, ik ga s'avonds uh, altijd naar een depot in Friesland. Daar uh, wissel ik vier containers. En die breng ik terug naar zon. Lossen uh, en wassen. En dan uh, ben ik weer klaar. Ja, ja, ja, goh. Nou ja, dus, dus <laughs> vol met dode uh, uh, uh, koeien en paarden? Ja, koeien, paarden, varkens, kippen, koeien, wat je wel wilt. Ja, oké. Okay, nou, goed. Het is inderdaad macaber, maar ja, dat soort dingen ja. moeten ook gebeuren. Het is belangrijk. Het moet gebeuren, Frank. Zo is maar net. Dank voor bellen, Jan. Ik vond het heel leuk. Ik ook. En fijn dat je luistert en, en blijft dat vooral doen. En een, en een okay. goede tocht nog. Dank je wel. Jan Broekhuizen, dankjewel. 0800-1121, we hebben nog tien minuten. Uh, wat ik graag wil horen is uh, uh, wat voor manieren u gevonden hebt om anderen te ontmoeten. William, goedendag. Ja, nacht. Om kort weer de deur in huis te vallen, zoals ik al opmerkte bijvoorbeeld uh, in een supermarkt. Ik heb in de tijd een hele goede vriend van mij die ook wel eens met jullie belt. Uh, Alle keer met nachtzusters. Dat zijn de Hardy in Alkmaar. Ja. Die heb ik aan de koffietafel bij Albert Heijn leren kennen. Eigenlijk. En zo is daar een contact mee ontstaan. En zo heb ik meer mensen, en ook op een markt waar je loopt. Ja, uh, Wil je het contact met iemand niet. He, loop jij met de gezicht rond van, wat zal ik iedereen aan doen? Nou ja, ja. dan ontloopt iedereen je. Ja. Dus het is een flexibiliteit en het is een reflectie uh, van mens tot mens. En gelukkig ben ik nog steeds een mens. Uh, ja. mensen kunnen communiceren met elkaar en dat is ook de fout die er gemaakt wordt. Hij en zij en jij en wij. Nee, wij met z'n allen. Uh, William, ik weet niet of jij uh, door kan praten terwijl je ondertussen met één hand de radio uitzet. Ja, dat doe ik doe ik okay. is wat gebeurd? <laughs> Heel goed, dat is dan ook weer geregeld, want ik hoorde jou uh, een beetje terugvallen. Ja, dat was mijn tv die er nog op staat. Ik heb namelijk Radio 1, want je kent hier slecht ontvangen op radio. Dus. Okay, okay. Nog steeds zo, hier in Friesland. Zit jij in Friesland? Ja, de Noordwestpunt. Oh, jij klinkt zo Amsterdamse als ik weet niet wat. Ja, gelukkig wel. Daar ben ik er trots op. Uh, ik ben Nederlander, ik ben Amsterdammer en ik ben Europeaan. Ah oh, ja, en Fries. Uh, nou, Fries niet, nee. Nee, nee, li nee liever niet. Die zijn weer de separatistisch in sommige opzichten. Oh ja, nee, laat, laat, la, laten we hun boos gaan maken. Nee, nou, je... nou, ik maak ze niet boos, want dat weten ze zelf wel. Ze maar... voelen zichzelf Fries en dat uh, drukken ze ook altijd uit. Dat mag, maar ik blijf Amsterdammer. Maar, maar je, je woont daar of je logeert daar nu? Ik woon daar. Oké, okay. en, en dit soort teksten roep je ook en je wordt niet op je neus geklopt als je dat zegt? Mogen van mij het, het recht hebben. Gritte Puur, dat was bijvoorbeeld. iemand was een vrijheidsstrijder Die wordt ook met een belachelijk beeld afgebeeld. wat ik niet op zijn plaats vind. En er werden zelfs in uh, Florence en Zindela. werd er in de tijd toen een schetsfiguur van gemaakt. Ja. Maar ja, dat zijn zo de dingen. Je, kijk, je eigen identiteit. Hè, dat is een pijler waarop je dus. Uh, naar de overkant een brug gaat bouwen. Ja, even, even terug naar onze brug, uh, William. Dat is namelijk de brug van het menselijk contact en de manier ja. waarop. Uh, jij zegt uh, gewoon op straat en gewoon uh, maak een praatje en zo makkelijk kan het soms zijn. Ja, ik heb bijvoorbeeld ook wel gehad dat, dat ik zelf ergens de weg vroeg. Nou, uh, op een gegeven moment kwam ik met een aantal mensen in gesprek. Ja, ik kan Vries bijvoorbeeld wel verstaan, hoor. Dat is voor mij niet zo moeilijk. Maar het lezen ervan ook wel. Maar het spreken die woordenschat heb je niet. Want daar sta je niet bestil en daar heb je dus ook geen, uh, ja, geen opleiding voor gehad van kind zo van. Ja, maar als, ik... je, als jij dus met, met je goede bedoelingen een praatje begint en je krijgt een prachtig vries antwoord, dan is dat het einde van de, van de conversatie? Nee, nee, nee, nee, nee, want ik zeg dus, ik kan het wel verstaan. Ja, maar dan praat jij weer Nederlands wel oh, goed, dat kan hij natuurlijk verstaan. En dan respecteert dat ook? Ja, ja. Kijk, het is altijd een kwestie, dat zorg ik al de laatste keer ook, dat ik iemand ontmoette waar ik ook weer een bepaalde vriendschap mee heb opgebouwd. Dus stond ik bij een uh, uitstalling waar allemaal tropische vruchten en producten lagen naast mij. stond een man met uh, een mediterraan voorkomen. We keken het zo en ah, ik zei, ja, ik snap het ook wel. Hij zei, ja, ik kom uit uh, Irak vandaan. Ik zei, nou, niks mis mij. Toen vertelt hij mij ook nog wat hij dus was. Ik zei nou, ik zeg dat. Uh, heb je dat ook? Ja, dat hebben wij ook trouwens. Nou, we praten met elkaar. Kom eens een keer langs bij mij. Ik woon daar en daar. Ik zei nou, ik woon daar en daar. Je wisselt gewoon gegevens uit de spontaan gewoon zo. En dat is dan zo'n vreselijke eet nog wel een moslim. Nou, ik heb er nooit moeite mee met die mensen hoor. Ik wou niet zeggen wat is daar vreselijk aan? Ja, dat wordt toch zo gebracht door bepaalde mensen in dit land. Oh, oké. Okay. Ik, ik snap ja, Ik pak deze zak als mee, Ik heb het heerlijk gegeten en die personen komen ook rustig bij mij over de vloers. Kijk, het is nog steeds mensen, en ik zeg dan net, die pijlen je eigen identiteit. Je moet je voorstellen, je moet over een sloot of over een water een brug bouwen. Dan zul je een vaste verankering moeten hebben waarvanuit jij gaat werken naar de overkant toe. En dat is je eigen identiteit, je eigen bewustzijn, je eigen trots. Maar ook het gevoel voor een medemens, die mag precies hetzelfde hebben. Ja, vind je dat we op dat vlak wel weer eens een keer een, uh, uh, iets kunnen leren... als het gaat om medemenselijkheid en belangstelling? Nou, dus op het ogenblik is het schandalig... zoals dat door bepaalde groeperingen in politici en andere huftes... ik noem het gewoon hoor, die zou optreden. Een ander mens verdoemen, hè, die is minder... Uh, ja, die, je kan zien, die mensen horen hier niet in dit land... Kijk, daar heb je zoiets. Ja. Dan zeg ik, waar horen wij dan wel thuis? He, ze hebben mij in de tijd verteld, we komen allemaal uit Afrika van de savanne af. We hebben een hele rond gemaakt, duizenden jaren. Dat is wel. Ik heb het bewijs er nog niet van gezien. Maar goed, dat uh, interesseert me ook weinig. Het zijn mensen. Okay. Ik kan ermee praten. Ik kan er van alles mee, hè. Maar je moet wel willen. Ja, je moet het contact zoeken en je ja, moet hem... en dat is het nou juist. een het beetje je best doen. Het is niet wij en zij, het is wij met z'n allen. Ik vind het duidelijk. Dank voor het bellen, William. Graag gedaan en ik hoop dat jullie dit verder uitdragen. Die uitzendingen zijn er hartstikke goed voor. Wij doen ons best. En ik hoop dat uh, ja, de mensen zijn inmiddels wel zoveel ingeburgerd... Ja. Ik... dat ze ook die radio-uitzendingen kunnen beluisteren en reageren. En daarom zeg ik tegen alle moslims ook salam alaikum. Goed. Dan dank voor het bellen. En, uh, en, en veel plezier en succes nog met de dingen die je doet. But I'm. Wayne Wainwright met Jericho. Met dat liedje eindigen we deze twee uur. Casaluna. Morgen zit hier Klaas Drupsteen. Hij uh, heeft de directeur van het festival Plastiek in Den Haag. Stef Collignon te gast. Um, we zijn het einde gekomen. Deze uitzending werd gemaakt door Bart Brouwer. Redactie Tim Corbett Techniek. Mijn naam is Frank Dumois. Zo meteen oproep um, Max Asset de Jong. De nachtzuster. Ze gaat met u de nacht in. Dank voor het luisteren. En nog een hele prettige nacht.